Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Sociale partners sluiten conceptakkoord over pensioenen. Europese Commissie geeft 150 miljoen aan gedupeerde tuinders in e crisis En Jack de Vries en aart de Guijs in het strategisch beraad van het CDA. Werkgevers en bonden hebben een conceptakkoord bereikt over de pensioenen. Volgens het conceptakkoord dat in handen is van de NOS... stijgt de AOW-uitkering tot 2028, gegarandeerd elk jaar. Los van de inflatie gaat de uitkering met 0,6 per jaar omhoog. De pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. De onderhandelingen hebben zich maandenlang voortgesleept... onder meer door oneenigheid in eigen kring bij de vakbeweging... Afgesproken is nu onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet wordt gegarandeerd. Dat komt doordat de beleggingen van de pensioenfondsen kunnen tegenvallen. Er is niks geregeld over de zware beroepen. Dat wordt overgelaten aan de CAO-onderhandelingen. Mensen die eerder stoppen met werken krijgen minder pensioen. De Europese landbouwcommissaris wil 150 miljoen euro steun beschikbaar stellen... voor tuinders die door de EHEC-bacterie hun producten niet kunnen verkopen... In Luxemburg is een spoedberaad aan de gang over de gevolgen van de uitbraak. Voorafgaand aan het overleg zei de commissaris voor Gezondheid... dat er geen Europese maatregelen nodig zijn tegen de ehec bacterie omdat de uitbraak beperkt blijft tot een gebied in Noord-Duitsland. Door de ehec bacterie zijn ruim 2000 mensen ziek geworden. 25 van hen zijn overleden. Het zijn vooral Duitsers en mensen die onlangs in Duitsland zijn geweest. Een deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie zei dat het onwaarschijnlijk is dat de bron van de besmetting nog wordt achterhaald, nu die na een week nog niet bekend is. Minister Schipper schrijft aan de Tweede Kamer dat er in Nederland geen reden is om bepaalde voedingsmiddelen te mijden. De IVM en de Voedsel- en Warenautoriteit volgen de ontwikkelingen en ondernemen alle noodzakelijke stappen. Al dus de minister. Oud-staatssecretaris Jack de Vries en oud-minister Aardjan de Geus worden lid van het Strategisch Beraad van het CDA. Dat is een commissie die zich gaat buigen over de toekomst van de partij. Het beraad wordt ingesteld naar aanleiding van de enorme nederlaag bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Donderdag worden de leden van het beraad gepresenteerd. De Vries was staatssecretaris van Defensie in het vierde kabinet Balkenende. Hij stond ook op de lijst voor de Tweede Kamer, maar stapte op naar aanleiding van de publiciteit rond een buitenechtelijke affaire. De Geus was minister van Sociale Zaken in de eerste drie kabinetten balkenende... en nu is hij topman van de OESO. Ook oud-minister Klink is voor het beraad gevraagd. De VVD in de Eerste Kamer draagt Fred de Graaf voor als de nieuwe Kamervoorzitter. Hij zit acht jaar voor de VVD in de Eerste Kamer... en is ook burgemeester van Apeldoorn. Eerder had ook VVD'er Dupuis gezegd dat ze belangstelling had voor het voorzitterschap. Maar volgens fractievoorzitter Hermans heeft de fractie unaniem voor de Graaf gekozen. Of hij ook echt voorzitter wordt, wordt pas over twee weken bekend. De huidige voorzitter, de CDA van der Linden, weet nog niet of hij zich ook kandidaat stelt. In de auto die zondagnacht in de Waal is gereden bevonden zich hoogstwaarschijnlijk twee mensen in plaats van één. Het lichaam dat gisteren bij Tuil in de Waal werd gevonden is dat van een 24-jarige vrouw uit Huizen, die een bekende was van de bestuurder. Om de doodsoorzaak van de vrouw vast te stellen wordt er sectie verricht op het lichaam. De auto werd zondagnachtig te volgd door de politie. De bestuurder was een man die er bij een routinecontrole... plotseling van doorging. Zijn auto raakte van de weg en reed daarop de rivier in. De agenten zagen nog dat de man uit de auto kroop... maar daarna verdween hij uit het zicht. Hij werd niet teruggevonden. Het lijk van de vrouw is waarschijnlijk... door de stroming uit de auto gesleurd. In Bladicum is Avro corrivé Willem Duijse begraven. Er veel bekende Nederlanders aanwezig bij de herdenkingsdienst... die aan de begrafenis voorafging. onder hen Mies Bouwman en Lee Towers. Belangstellenden konden het afscheid buiten via beeldschermen volgen. Willem Duis stierf donderdag. Hij is 82 jaar geworden. Feyenoorder John Dal Thomasson stopt per direct met voetballen... en wordt assistent-trainer van Excelsior. Het heeft de Deense aanvaller op een persconferentie in de Kuip bekendgemaakt. Door een chronische peesblessure kwam Thomasson het afgelopen seizoen niet aan spelen toe... Anderhalve week geleden zijn ze een arts dat het nog drie maanden zou duren... voor hij weer kon spelen. En zelfs dat was niet zeker. Dat was voor de Deen het moment om te besluiten om te stoppen. Thomasson wordt bij Excelsior de assistent van de nieuwe hoofdcoach John Lammers. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan er een bui vallen. Morgen valt er eerst ook wat regen, maar in de loop van de ochtend... wordt het vanuit het zuidwesten droog en later breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 18. AMB Verkeersinformatie. De drukte van de spits ligt op de meeste plekken alweer achter ons. 60 kilometer file staat er in het hele land bij Amsterdam. En Rotterdam staan nog de meeste files. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat bij Zoete Woude 5 kilometer. En op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem. Tussen het knop met Lunetten en Driebergen ook 5. En ook bij Utrecht op de A27 vanuit Almere. Tussen knop met Emsnes en Hilversum 3. A59 vanuit Den Bos naar Os. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Kruisstraat en Nuland staat nog 2 kilometer. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus. En bovendien extreem leergierig.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 8 over 6, goedenavond, maanden is er onderhandeld en enorm gestreden binnen de FNV. Nu is er zo goed als zeker een pensioenakkoord. Politiek verslaggever Peter Blok heeft het concept pensioenakkoord in handen. Peter, ja, het blijft dus wel een concept, eh, maar welk compromis is er uitgekomen? Nou, uh, voor een deel krijgt de FNV uh, zijn zin, want voor wat hoort wat. In ruil uh, voor minder en een onzekerder pensioen gaat de AOW omhoog... Elk jaar met 0,6 procent. En dat is uh, los van de jaarlijkse compensatie de indexatie. Maar dat extraatje van minister Kamp van Sociale Zaken... die 0,6 procent is maar tot 2028. Dus wij hebben daar dan straks niks meer aan. En wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Dus het lijkt meer een zoethoudertje. Het wisselgeld om nu die handtekening te krijgen en ook rol van de FNV natuurlijk. Maar voor ons zit dat extraatje er straks niet meer in als wij met pensioen gaan. De 55-plussers van nu, die blijven hiermee buiten schot. En daar was het FNV om te doen? Ja, dat was wel een belangrijke inzet. Want ja, het wordt dus allemaal veel onzekerder, hè, het pensioen. Um, ja, tegenvallen ze op de beurs. Wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je gewoon minder pensioen of uh, minder loon. De premies die kunnen niet omhoog. Ja, Dat gaan dan de bonden en de werkgevers uh, samen bepalen. En wat staat erin over de uh, pensioenleeftijd? de pensioenleeftijd, um, ja de pensioenleeftijd gaat omhoog naar 66 in 2020, dat hadden we natuurlijk al eens eerder gehoord, uh, stijgt dan met de levensverwachting naar 67 en dat is al in 2025 staat al tussen haakjes in dit uh, akkoord. Ja, dan denk je de PVV, wat zeiden die daar ook alweer over? Die willen dat niet hebben. Geert Wilders zegt, 66 jaar, nou, die verhoging, oké. Okay. Maar op meer hoeft minister Kamp van Sociale Zaken niet te rekenen. Maar ja, voor de Partij van de Arbeid is uh, die verhoging ja, wel bespreekbaar... van de AOW en pensioenleeftijd. Die zaten in het vorige kabinet, die hebben dat toen ook voorgesteld. Dus Kamp kan op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. En ja, Zo kan die AOW en pensioenleeftijd dus omhoog... om het stelsel ook in de toekomst betaalbaar te houden. Want dat mag van gedoogpartner partner PVV. Die vinden dit een vrije kwestie. Ja, nou ja, zij steunen het dan niet. Maar ja, als Kamp ergens anders steun vindt... dan gaan zij er niet voor liggen. Er was ook veel te doen om, uh, over zware beroepen. Wat wordt er geregeld voor mensen... die bijvoorbeeld in, in de bouw werken of in de verpleging? Ja, die dat zware werk doen. Er was bij het vorige kabinet uh, heel veel gesteggel over... tussen CDA en Partij van de Arbeid. Maar uh, in dit akkoord is helemaal niks geregeld... voor die zware beroepen. Dus dat komt nu allemaal op de CAO-onderhandeling. Tafels terecht. Maar ja, wat daar dan allemaal uiteindelijk van terecht komt, dat is uh, de vraag. Eerder stoppen met werken, dat kun je dan natuurlijk doen. Maar ja, dat uh, heeft wel een prijs. Want dan krijg je bijvoorbeeld 6,5% minder pensioen. Dus eerder stoppen kan wel. Maar ja, daar staat een hoge prijs tegenover. En dit is dus een conceptakkoord. Wanneer is dit een akkoord dat ook echt ingevoerd gaat worden? Ja, dan moeten ze altijd nog uh, eerst in de Stichting van de Arbeid. Hè. Dan, uh, dan gaan natuurlijk nog Wientjes en Jogeries even om de tafel. Dan een uurtje later dan komen altijd de ministers, de premier natuurlijk er ook bij zitten. Ja, dan worden de handtekeningen gezet. En dan, uh, ja, dan is het uh, akkoord ook echt. En dan het parlement. En Zij... de achterban van FNV. Maar jij denkt dat die hiermee aan boord zijn... Nou ja, ze krijgen in ieder geval voor een deel hun zin. Maar ja, het is uh, wat ik zeg, een zoethoudertje eigenlijk tot 2028. Ja, en wat er daarna gebeurt met de AOW. Het is allemaal onzeker. Ons Kijk pensioen, of wij er dan nog zitten, beter om het er tegen die tijd nog een keer over te hebben. In ieder geval <laughs> nou, voor dit wel. moment, dankjewel. Dat zou wel eens veel eerder kunnen zijn, Lucella. Hoewel er met Nederlandse groenten niets mis is, heeft de groentehandel flink te lijden onder de EHEC-bacterie. Al is het lijden niet overal even zwaar. Biologische winkels met Hollandse producten gaat het redelijk voor de wind, zo merkt verslaggever Jeroen de Jager. En dit is de Landmarkt in uh, Amsterdam-Noord. Een winkel waar producten worden verkocht zonder dat er tussenhandel is, veel biologische producten ook. En op de verse afdeling, maar eens even kijken op de groenteafdeling uh, wat daar ligt en uh, waar het vandaan komt. De komkommers, ja. hoog opgestapeld zelfs. Ja, dat klopt. Marien Meurs hier van de landmarkt, wij, je schaamt hier er niet voor? Ik schaam me er niet voor, wij presenteren het altijd zo. Per stuk 79 cent, is dat een lagere prijs dan normaal? Nee, is niet een lagere prijs dan normaal. Van de landmarkt wordt gezegd, de producten die komen... Zonder tussenhandelaar zeg maar, hier terecht. Hè? Je koopt ze rechtstreeks in bij de producent. Ja, dat klopt. Dat is ook met deze komkommers aan de hand? Ja, onze komkommers komen uit uh, Vinkeveen bij Jos Bunschoten. Zijn komkommers zijn ook getest en zijn schoon bevonden. Staat er niet bij dat ze ja. getest zijn? Staat er niet bij. Ik krijg er weinig vragen over. En loopt het goed? Ze lopen, ze lopen goed, dus uh, ik kan er eigenlijk niks, uh, niks van merken. En de tomaten, de sla, de taugé? Zoals ik zei, ik verkoopt goed, uh, allemaal Hollands product. En zou dat komen ook door de klanten die je hier trekt? Ja, dat, dat denk ik wel. Mensen verwachten en krijgen veel Hollands product. Dus vandaar dat er misschien minder vragen over komen. Even kijken, want uh, er ligt hier ook wel taugé. U een zakje taugé, mevrouw? Of doet u het toch maar even niet? Nou, niet om uh, daarom hoor wat er nee? nu allemaal gaande is in de media, nee hoor. Nee. Want? Nou, ik vertrouw daar voorkomen op. Alle producten? Hier. Jazeker. Hier zegt ja, u erbij? Jazeker, ja. Ja, ook. En een andere zaak? Bijvoorbeeld bij Super de Boer of Albert Heijn? Kan ook, maar ik, ik loop toch graag de goede groentezaken af. Koopt u uh, op dit moment tomaten, komkommers, touwge, alfalfa? Ik heb uh, komkommer gekocht en uh, tomaten. Ik ben niet bang, want nee... Ze blijven zoeken naar de oorzaak van alles. Togey krijgt weer de schuld en dan weer het vlees. Ik wacht wel mooi af voor. Ik vind het al erg dat de boeren zoveel ellende hebben daardoor. En ik hoop dat ze echt daarvoor betaald worden door uh, Brussel. Ja, er is nu net 150 miljoen uh, vrijgemaakt door Brussel. Gelukkig. Oh. Ik heb het vreselijk met ze te doen wat die mevrouw niet wist, dat dat niet voor de taal g gold. Maar dat kan wellicht nog veranderen vanuit Brussel. We vroegen ook aan u of u minder verse groenten eet. Marcus, laat weten we via Twitter, dat hij vermoedt dat vlees oorsprong van het antibiotica resistente e-hek is. Dus eten zij thuis minder vlees, alleen nog biologisch. En Jonneke twittert, we laten ons niet meenemen met elk gerucht. En we houden door normale hygiëneregels aan bij het klaarmaken van de maaltijd. En Ricardo schrijft op ons weblog op nws.nl dat hij kijkt of de groente uit Duitsland komt. Zo niet, dan eet hij gewoon verse groenten. Hij heeft wel een wat oud bakje taugé weggegooid... en heeft daar toch ook alweer spijt van, laat hij weten. Zometeen, Berlusconi heeft het referendum niet tegen kunnen houden... en dus stemmen de Italianen komende zondag en maandag... over de komst van nieuwe kerncentrales. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Het is het restant van de avondspits. Er staat nog 50 kilometer files. Ik pik even de langere files eruit. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelwaar en Sveen... en Rijndijk, 5 kilometer... En op de A10 West naar Zaanstad tussen Osdorp en het Koenplein 5. Aan de zuidkant van Amsterdam staat het flink vast op de A10 in de richting van de A10 Noord. Tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en Zeeburg 10 kilometer. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 7. En op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en het knooppunt Herbrechtseplein 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Net als in Duitsland, korte tijd geleden, woedt ook in Italië... een verhitte discussie over kernenergie. Er komt zelfs een referendum. De regering Berlusconi had dat willen voorkomen... maar het Italiaanse constitutioneel hof heeft het protest van de regering afgewezen. Correspondent Andrea Vrede, dat is een tegenvallend voor Berlusconi. Ja, eigenlijk best wel een beetje. Het is, uh, hij had gehoopt om het helemaal te kunnen voorkomen. Nou, je moet bedenken, de situatie met kernenergie in Italië is wel een beetje apart. Ik bedoel, Berlusconi, de regering Berlusconi wilde vier kerncentrales laten bouwen in een land dat in 1987 nota bene... bij referendum had besloten om nooit meer aan kernenergie te doen. Dat was het referendum na Tsjernobyl, dus ook weer hè, vol met emotie. Uh, Berlusconi had dus vier nieuwe kerncentrales willen bouwen in de komende 20 jaar. En toen kwam Japan en toen heeft hij dat plan in de ijskans, ijskast gestopt. Maar toch was dat referendum al aangevraagd. Dus het de, ja, de referendum gaat nu toch gewoon door. Berlusconi heeft geprobeerd het te voorkomen door uh, aan te vragen bij Hof om het niet te laten doorgaan. Maar dat is dus niet gelukt. En als dat referendum... Zondag en maandag is het zover. Zondag en maandag. En als dat referendum dus dan wordt gehouden... is het dan ook bindend, wat de, uitsp... wat de uitkomst betreft? Nou, het betekent dat als het quorum gehaald wordt, en dat betekent dat 50% van de Italianen die stemgerechtigd zijn, plus 1, moeten dus gaan stemmen en moeten dat, uh, ja, dat referendum dan, uh, dan eigenlijk goedkeuren. Ja, dat betekent dat er vijf jaar lang in ieder geval niet meer over kernenergie gepraat hoeft te worden in Italië. Dan is het voorlopig echt helemaal van de baan. En dan kan dus Berlusconi eventueel zijn plannen niet weer uit de ijskast halen waar ze nu in liggen. Ja, is dat de verwachting dat dat quorum van 50% plus 1 wordt gehaald wanneer het op een referendum aankomt? Nou, dat zal denk ik best wel moeilijk worden. Het is heel erg lastig om het te voorspellen. En kijk, referenda worden in Italië normaal in juni gehouden. En dat is vaak zo omdat men toch eigenlijk het liever wil van regeringswegen en van politieke wegen dat die referendum het niet halen. En in juni, op een mooie zondag, gaan de mensen toch vaak naar het strand. En nu gaat het om kernenergie en dat is toch een heel hot item. Dus het kan best zo zijn dat zondag en maandag je een soort Fukushima effect zult zien... Italianen die toch massaal naar de stembus gaan. Maar ja, het betekent dat er meer dan 25 miljoen Italianen de moeite moeten nemen om te stemmen. En dan ook nog eens een keer ja moeten zeggen tegen het referendum en dus nee tegen kernenergie. Zondag en maandag, dinsdag, spreken we je. Andrea Vrede vanuit Rome. De VVD heeft senator Fred de Graaf naar voren geschoven als kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. De fractie daar besloot vanmorgen de huidige burgemeester van Apeldoorn uh, te kandideren. En niet de tweede kandidaat, Helene Dupuis. Fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Luc Hermans. Alle twee excellente kandidaten. Mensen die gezegd hebben: wij willen het wel overwegen. Ze hebben vanmorgen de fractie uitgebreid met elkaar over gesproken, ruimte tijd voorgenomen. En uiteindelijk unaniem allemaal besloten om Vette Graaf kandidaat te stellen. En waarom niet mevrouw Dupuis? Ja, daar heeft ieder fractielid zijn afwegingen gemaakt en uiteindelijk zijn we tot die unanieme besluitvorming gekomen met elkaar. Dus Vette Graaf, onze kandidaat. Ik denk dat meteen, oh, het geslacht van de kandidaat heeft hier misschien wel een rol bij gespeeld, want de SGP die u straks nodig heeft voor de meerderheid in deze Eerste Kamer, is over het algemeen niet dol op vrouwen in de politiek, dus een vrouw als senaatvoorzitter was voor de SGP misschien een brug te ver. Ja, ik moet de SGP teleurstellen, misschien ook wel u teleurstellen, maar die discussie heeft volstrekt niet gespeeld in de fractie. Het ging niet over man of vrouw. Het ging over iedereen zei van wie is nou onze mening op dit moment degene die wij nou voor zouden willen schuiven. Maar is het een gekke gedachte? Want bij de presentatie van het regeerakkoord heeft de premier Rutte gezegd wij houden oog op de gevoeligheden die bij de SGP leven. Dan is het toch niet zo'n gekke gedachte dat u als voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer ook rekening houdt met gevoeligheden bij de, nou ja, bij de partij die uw regering aan de meerderheid moet helpen? Ja, maar het gaat in dit geval niet over een regeringsvoorstel, het gaat niet over een wetsvoorstel, het gaat over de voorzitterschap van de, van de Kamer. En daar hebben we natuurlijk te maken met een heleboel verschillende politieke partijen, die allemaal hun eigen belangen, hun eigen ideeën, hun eigen opvatting hebben. We hebben ons daar maar eens even van afgesloten, want anders word je helemaal gek. Als je met iedereen rekening gaat houden, kom je er nooit meer uit. Dus we hebben gezegd, wie is onze kandidaat? Daar hebben we met 16 over gesproken vanmorgen en dan denk ik dat het unanieme besluit genomen wat was de argumentatie daarbij om voor Fred de Graaf te kiezen? Ja, daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen argumentatie bij gebruikt. Iedereen heeft natuurlijk zelf aangegeven wat, vanuit zijn eigen overtuiging... wie naar hem of haar oordeel uh, zijn of haar oordeel... uiteindelijk degene was die het zou moeten gaan worden. Maar u bent de voorzitter van deze uh, club, uh, senatoren. Wat was voor u doorslaggevend? Nou, voor mij was het dat tot uiteindelijk de fractie ook, uh, zich unaniem kon vinden op één kandidaat. Wij hebben dat in de beslotenheid van de fractievergadering gewoon met elkaar gewoon bediscussieerd. En ik ga daar niet over naar buiten toe treden. Ik treed alleen over het besluit van de fractie naar buiten toe. U wilt niet vertellen waarom u hem beter vond dan mevrouw de Puij als u dat vond? Nou, dat is geen kwestie van het beter vinden. Maar het is gewoon, de fractie weegt gewoon af. En die kijkt gewoon alle argumenten. En uiteindelijk unaniem, inclusief mevrouw de VVB, besloten om Fred de Graaf kandidaat te stellen. Waarom vindt u dat de VVD recht heeft op deze plek? Nou, kijk, je kunt natuurlijk nooit spreken van een recht. Maar wij vinden dat het eigenlijk wel logisch zou zijn. Dus de VVD is wel de tweede als het in de Eerste Kamer de grootste partij is de grootste partij van het land is, uh, in alle belangrijke colleges van staat... zeg maar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, Raad van State, uh, de algemene rekenkamer geen VVD'er als voorzitter. Dus het zou heel goed zijn als je naar die verhouding kijkt... dat er nu dus een VVD'er voorzitter van de Eerste Kamer wordt. Ligt het dan ook voor de hand dat een CDA bijvoorbeeld vicepresident van de Raad van State wordt? Nou, dat ligt voorlopig helemaal niks voor de hand. Dat is hoe dat er ook niet voor de hand ligt. A priori zou het moeten zijn of een recht zou moeten zijn... dat de VVD de Eerste Kamer krijgt. Het duurt nog twee weken voordat de voorzitter van de Senaat... wordt gekozen door de senatoren. Wat gaat u in de twee weken doen om het CDA te overtuigen... van de VVD-kandidatuur? Nou, A is een hele goede kandidaat, een topkandidaat... maar waar alle twee hele goede kandidaten. En de tweede is, ja, we zullen natuurlijk nu uitgebreid gaan spreken. Nu er één duidelijke kandidaat is... zal ik met alle partijen gaan overleggen... en kijken waar wij de steun vandaan kunnen halen. En denkt u dat u de steun van de CDA kunt krijgen? Niet zo onmogelijk in de wereld. Ja, het staat allermins vast dat de VVD steun krijgt voor De Graaf... hoorden wij van onze Haagse redactie. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag... of de huidige senaatsvoorzitter wil doorgaan. René van Linden van het CDA is dat. Nou, kijken of hij doorgaat en of de partijen, andere partijen hem steunen... in ruil weer voor andere posten. Het is allemaal een reuze ingewikkelde koelhandel op dit moment. U hoort een verslag van Wilma Borgman. En wat is zoal mogelijk in de wereld van de gemeente? De gemeentes stemmen morgen op hun congres, het VNG-congres... over het bestuursakkoord. Daarin wordt de overheveling van een aantal taken van Rijk naar gemeente geregeld. En dat leidt, zoals ik het hoor, tot muziek. Maar die muziek staat in teken van protest, want er moet ook worden bezuinigd. In Doetinchem, Hans Handriga. Een grote meerderheid van de gemeente is tegen dat bestuursakkoord. Is dat vlak voor die stemming nog steeds zo? Ja, zoals het er nu uitziet zijn die gemeenten nog steeds in meerderheid tegen. Maar je merkt dat zo vlak voor die stemming van morgen vroeg dat er nog van alles achter de schermen gebeurt om die gemeente op andere gedachten te brengen. Er wordt nog gepraat, gedeeld, gelobbyd om gemeenten toch van gemeenten te doen veranderen. Wat zingt die man op de achtergrond eigenlijk? Uh, deze man die accordeon uh, speelt... die uh, uh, staat bij de ingang van een restaurant achter de geradiums. Want dat is een beetje het schrikbeeld... dat uh, veel tegenstanders van dat bestuursakkoord hebben. Dat uh, mensen die nu bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorziening zijn... Uh, dat die bij de verslechterde financiële omstandigheden... die de komende jaren zijn, dat het hen niet lukt om daar nog te werken... en dat ze gewoon thuis komen te zitten. In het meest ernstige geval met een bijstandsuitkering. Vanavond uh, hier in dit restaurant krijgen ze een voorproefje. Namelijk, in dit restaurant wordt water en brood geserveerd. Toepasselijk. Het CDA uh, zingt een eigen deuntje... door de gemeente gunstig te stemmen. Door de gemeente meer zekerheid te geven over het hervormingsfonds... van. 400 miljoen euro voor sociale werkplaatsen. Een gunst, helpt dat? Ja, of dat nou echt de gemeente over de streep gaat trekken... dat is nog maar de vraag. Want uh, dat we proberen het CDA vanmiddag uh, voor elkaar uh, te krijgen... om daarmee die gemeente gunstig te stemmen. Maar uh, er wordt ook op gewezen door de andere partijen in de Kamer... dat wat het CDA nu wil eigenlijk letterlijk... De tekst is uit dat bestuursakkoord. Namelijk dat er wel gekeken gaat worden hoe het allemaal uitpakt. Maar die zachte garantie, die toezegging, is tot dusver dus voor een meerderheid van de gemeente te weinig, te vaag. om echt enthousiast in vol overtuiging ook dit onderdeel van het bestuursakkoord goed te keuren. Wat zou dan kunnen dat de gemeente niet gepaard kunnen worden en het echt nee blijft? Ja, dan is er wel een beetje het probleem. Uh, ten eerste bij de gemeenten zelf. Want dat houdt in ja, dat je een beetje uitgepraat bent met dit kabinet. Dan heb je ook eigenlijk niet meer een onderhandelingspositie. Maar het is ook vervelend voor het kabinet. Want die leiden dan toch wel een nederlaag. En natuurlijk staan uh, de tegenstanders van dit onderdeel van het bestuursakkoord lang klaar om te zeggen dat het allemaal niet klopt... dat het allemaal beter kan, dat dit allemaal slecht is uitgedacht. Nou ja, kortom, ik kijk hier even naar de affiches die hier bij het restaurant staan. Afbraak WSW, VNG zegt nee. VNG zegt nee, nou dat allemaal in verschillende toonaarden. Dat gaan die wethouders ook allemaal zien als ze hier het gebouw binnenkomen... waar ze straks een diner hebben... Kortom, uh, ja, het kabinet zal een nederlaag leiden, een publicitaire nederlaag. Maar de gemeenten staan dan ook even buitenspel. Dus ergens hangt ook wel de behoefte om toch door te kunnen praten en door te onderhandelen. Als je kijkt naar dat protest, Hans, loopt dat door alle partijen heen? Of zijn dat vooral de burgemeesters van de landelijke oppositiepartijen? Nou, dat laatste, dat is de suggestie die minister Donner uh, zondag vooral deed. Dat hij zei van, nou, het is niet de bedoeling dat uh, linkse gemeenteraden... dat die een beetje uh, het beleid van uh, hun partijen in de Tweede Kamer gaan uh, uit, uitvoeren. Of het protest gaan aanvoeren. Nee, er zijn ook VVD, uh, gemeenteraadsleden en wethouders... die tegen zijn, ook van het CDA... Dus wat dat betreft kan je wel zien dat eh, breed gezien door alle gemeenten in Nederland er heel veel bezwaren zijn tegen ja, dat mindere geld dat die gemeenten in de toekomst gaan krijgen voor die sociale werkvoorziening. Hans Andringa in Doetinchem waar de gemeenten eerst gaan dineren voordat ze gaan stemmen. Later vanavond het nieuws ongetwijfeld op deze zender vast en zeker in met het ogen morgen 11 uur. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor deze dag. Tim en ik wensen u een fijne avond na het nieuws van half zeven... avondspits van WNL. Vanavond met Petra Grijze. Goedenavond, Petra. Goedenavond, Lucella en Tim. We gaan het hebben over Nederland. Nederland is een ontwikkelingsland als het gaat over wiskundeonderwijs. Althans, dat vindt Robert Dijkgraaf... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat zegt hij zo meteen bij ons. En we kijken naar Jemen. Wat is daar sterker? Al-Qaeda of de Arabische Lente?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 De gemeente Amsterdam heeft een gebouw op het terrein van de Hells Angels in Amsterdam gesloten. Aanleiding is de vondst van hennepplantages. De politie heeft 850 hennepplanten gevonden en apparatuur die wordt gebruikt wordt voor voordat henneptilt. Zoals afzuiginstallaties, speciale lampen en een ventilator.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 En oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Theo Quesnay is overleden. Quesnay was planoloog en werkte jarenlang voor de overheid. En van 85 tot 96 was hij voorzitter van de SER. Hij werd wel de meester van het compromis genoemd. Theo Quesnay was 80 jaar. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Naast me zit Willemijn Oebert. Vanavond trekt er vanuit het zuidwesten een dik pak bewolking over Nederland. En vannacht gaat het daar van tijd tot tijd dan ook flink uit regenen. Het koelt af naar zo'n 12 graden en er waait maar een zwakke wind. In het zuidoosten trouwens kan er vannacht ook nog een klap onweer bij zitten. En morgen trekt die bewolking dan langzamerhand verder richting het noordoosten van het land... In de noordelijk oostelijke provincies denk ik dan nog niet dat er veel zon te zien zal zijn. Maar in bijvoorbeeld Zeeland, daar gaat er flink opklaring. Komt de zon er uitgebreid bij. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. En dan donderdag wordt het een droge dag, ook zo'n 19 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag kunt u elke dag weer een bui verwachten. En de temperatuur die blijft schommelen rond waarde van de normaal. Samen bij verkeersinformatie. Er staan nog zeven files in Nederland. Bij Amsterdam is het nog druk op de A10 West... en aan de zuidkant van de stad op de A10 in de richting van de A1. Maar ook op de A4 richting Den Haag loopt het nog vast... tussen Roelofaar en Sveen en Rijndijk. Daar, staat, daar staat vijf kilometer. En bij, uh, in Brabant is er een ongeluk gebeurd op de A58... bij Tilburg in de richting van Eindhoven. Tussen en de Baars en Moergestel staat twee kilometer. De rechter ook is dicht. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijsboom. Wie wint er in Jemen, Al-Qaeda of de Arabische lente? En herkende echte nieuwe Haring in de supermarkt. Welkom in Amsterdam op de redactie van Avondspits. Goedenavond. Nederland is een ontwikkelingsland, tenminste als het gaat om het wiskundeonderwijs. Dat zegt Robert Dijkgraaf, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Naar aanleiding van het rapport van het Centraal Planbureau gisteren. Conclusie: als het onderwijsniveau niet snel wordt opgekrikt, kost het onze economie jaarlijks 6 miljard euro. Het echte talent wil gestimuleerd worden. En het is heel moeilijk van jezelf vast te stellen hoe ver je kan komen. Uh, juist in vakken waar soms uh, heel veel natuurlijk talent zit. Uh, bijvoorbeeld uh, in, in een vak als wiskunde. Wat uh, als je dat uh, je ligt, dan gaat het als vanzelf. Ja, dan uh, wil je wel eens ook uh, echt uitgedaagd worden. En het is uh, de kunst van het onderwijs om dat naar boven te krijgen. U noemt dat kunst? Ja, het is echt een kunst. Je moet daar uh, een uh, bevlogen docent voor hebben. En uh, ja, net zoiets als het, uh, een, een trainer bij het sporten dingen uit iemand weten te halen die niet eens wist dat je in je had. Zo geldt dat ook voor de schoolvakken. Die bevlogen docent, is dat een van ras? Nou, wat we zien is dat we natuurlijk moeite hebben... ook om jonge mensen te interesseren in het docentschap... en ook dat op het hoogste niveau te willen doen. Is het dus fijn als dat een man is met een wetenschappelijke achtergrond? Of een vrouw. Een vrouw? Ja. Uh, dat, uh, Zegt u niet voor niks? Nou, zeker in de technische vakken. U mist de vrouw? Ik mis 50%. En ik denk dat we daar, uh, zeker in Nederland, uh, scoren wat dat betreft, uh, scoren we niet goed. Het zijn een beetje de hekken van Europa. Dus daar zit eigenlijk nog een snelle winst. Ontwikkelingsland. Wat dat betreft wel. Hm. ja. Een avontuur op zich: studeren in een ontwikkelingsland. Rob Wesseling is zo'n avonturier. Hij studeert wiskunde. Iets voor saaie mensen. Houd toch op. Ik kan er zo ontzettend veel mee. En uh, er zijn een heleboel bedrijven die heel erg staan te springen om mensen met een wiskundige achtergrond... of met, een beetje, met de kennis van het, ja, de analytische manier van denken die je daar... Die staan te springen om jou op dit moment? Uh, dat zijn van, van consultancybedrijven tot accountants... en van uh, de Nederlandse spoorwegen tot uh, halfgeleidermakers als ASML en Philips. Je hebt zo voor het uitkiezen, de bedrijven? Als het goed is wel. Geldt dat ook voor jou, Christine Reigart? Nou, ik denk niet... Dat bedrijven op zo'n manier ook om mij staat te springen... als taal- en studenten. Om een grappig voorbeeld te noemen, hebben we het best nog wel eens over gehad... ook over zijn wiskundestudie, hè? wat kun jij ermee, wat kun jij ermee. Bijvoorbeeld Rob die wees me over het feit um, dat wiskunde in een heleboel dingen zit. En met taal- en cultuurstudies hou ik me ook bezig met taal, bijvoorbeeld met semantiek, grammatica. Dat zijn eigenlijk soort logische constructies... die heel erg nauw verwant zijn aan wiskundige problemen bijvoorbeeld. En nou, dan leer je eigenlijk door met elkaar te praten... en door met elkaar erover te filosoferen... je eigen vakgebied ook op een andere manier te bekijken. En misschien is uh, ja, op nieuwe, vernieuwende onderwerpen of onderzoeken te komen. Nou gaan we ook heel slecht met het geld om. Want de afgelopen tien jaar is het geld per leerling fors gestegen. Er wordt dus geld verspild. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Als we kijken gewoon... Naar de totale uitgaven die Nederland doet... die liggen vergeleken met andere westerse landen... zijn die nog steeds heel erg bescheiden. Ze zijn zelfs ook wel wat aan het teruglopen. En uh, dat baart me eerder zorgen. Ja, maar goed, het feit natuurlijk dat die uitgaven per leerling wel zijn toegenomen... en je daarvan vervolgens niet de revenue krijgt... is wel een merkwaardig gegeven, toch? Nou, ik denk dat we zeker revenue krijgen. We leiden nog steeds heel veel mensen op in Nederland. Dat is heel goed. Maar we moeten gewoon ambitieuzer zijn. En dat is niet alleen een kwestie van geld. Dat heeft u wel een goed punt in. Het is ook van hoe kijken we naar uh, de school? Uh, hoe krijgen we de goede docenten? Uh, die worden ook gemotiveerd door een, uh, een goede werkomgeving... waar hun ambities worden gerespecteerd. Het gaat niet alleen maar om salarissen... Ik denk het belangrijkste is dat we gewoon het onderwijs... het respect geven wat het verdient. En daar gaat u zich hard voor maken? Daar maak ik me al heel lang hard voor. En dat zal ik zeker nu nog met extra overtuiging doen. Ja, En als u dan terugkijkt dat u zich er lang hard voor hebt gemaakt... wat heeft het dan opgeleverd? Toch weer die revenue? Nou ja, kijk, het is, uh, soms ben je in deze wereld ook een beetje... als de, de, de, de rode koningin Alice in Wonderland. Die moest de hele tijd blijven rennen om op, op de plek te blijven. En dat is natuurlijk uh, wel waar. Met onderwijs, met onderzoek, met innovatie. Alle landen om ons heen zijn aan het rennen... Dus om gewoon bij de competitie te blijven, moet je iedere dag je best blijven doen. Dat geldt voor de mensen die voor de klas staan. Dat zijn ook mensen die pleiten voor dit soort zaken. Robert Dijkgraaf was dat in een bijdrage van Wiegerhemmer. Zometeen kan de Bank der Banken, de Europese Centrale Bank... ook in de problemen komen door Griekenland. Eerst het beursnieuws. Ajax stond bijna de hele dag in de plus. Maar op het allerlaatste moment dook hij toch in de min. 0,1 op 339 punten. Corné van Zijl, SNS, goedenavond. Goedenavond. Het wil maar niet lukken. Nee, inderdaad, het is de zoveelste daling op rij. En wat dat betreft zijn beleggers redelijk somber geworden. Waarom? Nou eigenlijk is de simpele reden um, dat beleggers weer bang zijn voor dubbel Dip. Dubbel Dip? Uh, ja. Dubbel dip. ja, hij speelt. Komt hij echt? Van weg geweest. Ik heb het al een paar keer gesuggereerd, maar toen wilde men er nog niet aan. Maar nu zeg jij het. Ja, jij hebt het gezegd, een, een beleggers volgen. <laughs> um, vorige zomer hebben we ook al zoiets gezien waar we ook bang voor de dubbeldippen. Dat is heel snel hersteld. Ja. En wat je nu ziet is dat ieder economisch cijfer wat uitkomt... Uh, eigenlijk teleurstelling op teleurstelling is. En daarom zijn de beleggers daar toch in een heel rap tempo bang voor geworden. Ja, maar is dat ook terecht, die angst? Wat denk jij? Nou, de cijfers zijn zeker een stuk minder dan we eerder hadden verwacht. En uh, dat, dat valt gewoon heel erg uh, hard uh, tegen. Om de simpele reden dat overheden heel veel uh, bezuinigen. En dat betekent ja, dat er minder overblijft voor de economie. En je ziet gewoon ook dat het vanuit China wat uh, een, een tikkeltje minder gaat. En, en dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat uh, beleggers wat banger worden voor ja. de economie. Gisteren sprak ik Simon Wiersma van ING. En die zei, ja, nou, de economie groeit gewoon iets minder hard dan verwacht. En dat is toch anders dan een dubbel dip. Um, ik had het net over die verrassingen. En als je dan gaat kijken naar... Uh, daar heb je zo'n mooie index voor. Uh, de, de zogenaamde surprise index. En al die cijfers zijn keer op keer een teleurstelling... En wat dat betreft is het slechter dan vorig jaar. Ik hoop dat Simon gelijk krijgt, uh, maar de beleggers denken ik er op dit moment anders over. Dankjewel, Corné van Zijl, SNS. En zometeen al Qaeda aast op meer macht in Jemen. Eerste Europese Centrale Bank, de ECB, die komt in de problemen als het uitgeleende geld aan Griekenland niet wordt terugbetaald. Dat zei president, de president van de Nederlandse Bank gisteren, Noud Welling, hoogleraar... Uh, aan de Universiteit Tilburg. Sylvester Eifinger adviseert het Europees Parlement over de ECB. Goedenavond, meneer Eifinger. Goedenavond. Denkt u er ook zo over? Nou, weet u, uh, de heer Wellenk was in een discussie met... Uh een aantal Amsterdamse hoogleraar die nogal uh, gloom en doom feestje hadden... op de Universiteit van Amsterdam. U weet die zelf erg in grote financiële problemen. En blijkbaar slaat dat ook over op uh, deze, deze heren. Maar wat denkt u? Komt de ECB in de problemen... als nee. inderdaad dat geld niet meer terugkomt? Herstructureren, noemen top-economen dat? Nou, Dat is ten eerste nog niet aan de orde. Want men is nu al een behandeling over de privatisering... Het is zo dat uh, de ECB heeft ongeveer 45 miljard aan Griekse staatsschuld opgekocht, ongeveer 20 miljard aan Ierse staatsschuld en ongeveer 10 miljard aan Portugese schuld. Dus totaal staat op de balans van de ECB ongeveer 75 miljard. Maar Wellink zegt, het gaat over enorme bedragen. Als die niet worden terugbetaald, en daar wordt heel veel over gesproken, ja. dan komen banken acuut in de problemen, vrij vertaald, dan komt er geen geld meer uit de muur. Ja, maar Wellink heeft er ook iets bij gezegd die heeft gezegd, als het scenario wat die Amsterdamse hooglijaren allemaal schetsen... Hè, de Gloom en Doom uh, uh, serie, uh, als dat uitkomt... dus als je gaat herstructureren, dan open je de doos van Pandora. Dan weet je dus niet meer waar het eindigt. Want wat er gebeurt dan, is als Griekenland bijvoorbeeld moet herstructureren... stel nou dat 20 miljard moet worden afgeschreven... Griekse staatsschuld. Ja. Dat is op zich wel behapbaar voor de ECB. Dat is helemaal niet zo'n probleem. He, want uiteindelijk wordt dat gewoon uh, bijna gelijk aan de jaarwinst van de ECB. Maar als Griekenland geherstructureerd is, dan gaan de speculanten naar het volgende land, dat is ja, Ierland. Portugal of Ierland. En daarna naar Portugal. En misschien wel naar Spanje. Bovendien krijg je ook nog de tweede ronde-effecten. Namelijk dat de banken die vooral Duitse en Franse banken... die behoorlijk veel van dat staatsschuld op hun balans hebben staan... uiteindelijk moeten afwaarderen. Dus dan komen die banken, de Duitse en Franse banken... maar ook andere banken, weer in problemen. En daar bent u het dus eigenlijk wel mee eens. Als en dat daar gebeurt, ben ik mee eens, dan daarom... komen we inderdaad in de problemen. Dan komen we in de problemen, want dat noemen we contagion. Dat is besmetting. Wat je dus moet voorkomen, is dat je op een zeker moment... als je inderdaad Griekse staatsschuld gaat herstructureren wat gewoon een mooi woord is voor afstempelen Niet dan krijg je eigenlijk besmettingsgevaar mm -hmm. dan krijg je eigenlijk een soort limende moment hè, wat we uh, al moment. meegemaakt hebben en dan krijg je een soort financial meltdown en dat moet je voorkomen dus en hoe doe de suggestie je dat? van de Amsterdamse ogeliaar om inderdaad te herstructureren is een buitengewoon slechte. En wat maar... vindt u? Nou, ik vind dat je druk op de keten moet houden. Dus herstructureren is ook de easy way out hè, voor de Grieken. Want dan komen ze eigenlijk makkelijk weg... met uh, zeg maar de schulden die ze gemaakt hebben. Wat je moet doen is het volgende. Je moet zorgen dat, 1. de Grieken fors herstructureren. ambtenaren ontslaan, uh, pensioenleeftijd ja, omhoog. Dat is, is een andere manier uh, van herstructureren. Privatiseren, dat mm -hmm. doen de Grieken ook. Dat is mm -hmm. 50 miljard, hebben ze nu voorgesteld. En dan als sluitstuk, als sluitstuk zou je op een zeker moment kunnen denken aan het verlengen van de looptijden. Wat men Chic noemt herprofileren. Of dat uh, uh, Weense initiatief, het Vienna Initiative. Dat de uh, zeg maar private crediteuren vrijwillig gewoon hun investering in Griekse staatsschuld op pijl houden. En daarmee kan je gewoon zorgen dat de herfinanciering van de Griekse staatsschuld mogelijk blijft. Kijk, Griekenland heeft namelijk geen solvabiliteitsprobleem. He, Griekse eigendommen, staatseigendommen, zijn ongeveer 250 miljard... volgens schattingen van het IMF. Daar staat 330 miljard staatsschuld tegenover. Dus op zich is de Griekse staat niet failliet. Nee. Alleen, de Griekse staat heeft een enorm herfinanciersprobleem. Dus die Eifing. heeft een liquiditeitsprobleem ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, nou goed, ik, uh, u bent topeconoom. Arnoud Boot is topeconoom. econoom. Nou, het Wellink weet er alles van. Wat moeten we hier nou mee als de mindere economische goden? Niemand is het meer eens. Uh, nou, dan moet u naar de goede argumenten luisteren. Laat me raden, die komen van u. <laughs> nou, dat moet de kijker, en luisteraar of lezer van een krant... moet dat zelf beslissen. Uiteindelijk, ik geef de argumenten. En ik vind dat het uh, gloom- en doom-scenario... wat sommige economen schetsen, wel heel erg somber is. En bovendien, het vervelende is dat op een zeker moment... dat ook een self-fulfilling prophecy op wordt. Uh, Je goeie. ziet het dus ook uh, bijvoorbeeld in de adviezen die... Hedgefunds en investmentbanks in de City of London geven, uh, dat is vaak ook ingegeven door hun eigen posities. Hè? Dus bijvoorbeeld hedgefunds, die gaan short in Griekse staatsschuld. Dus die hopen op een op herstructurering, op afstempelen. Iedereen heeft zo zijn eigen belang. En die zijn wel. dus niet onafhankelijk. Dank u wel. Uh, wij proberen als hoogleraar onafhankelijk te zijn. Sylvester Uifinger, hoogleraar financiële economie, Universiteit Tilburg straks 100 jaar Chinese ondernemers in Nederland. Eerst Jemen, want nu president Saleh zwaar gewond in het ziekenhuis ligt in een ander land, dreigt een machtsvacuüm daar. Wie springt er straks in dat gat? Zijn dat de Jemenieten van de Arabische lente of zijn dat de terroristen van Al-Qaeda? Bij mij in de studio terrorisme deskundige Glenn Schoen. Welkom Hartelijk dank. Hoe groot is al Qaeda op dit moment in Jemen? Um, er wordt uitgegaan van twee algemene berekeningen. Dat de harde kern 400 of 500 leden bedraagt. En dat er waarschijnlijk nog een 2000 mensen directe volgelingen... En is dat veel of is dat weinig? Dat is best behoorlijk. Uh, als je kijkt uh, wereldwijd, van wat is Al-Qaeda nou nog? Uh, als we het echt hebben over een Al-Qaeda centraal met een netwerk eromheen... is dit wel een van de grootste afdelingen uh, buiten Pakistan, uh, zeker. En waarom kunnen ze in Jemen nou zo goed gedijen? Nou, Omdat ze daar uh, de ruimte hebben. Ten eerste, het is natuurlijk een vrij uh, ja, decentraal aangestuurd land... Um, het is een land waar, ja, het is bekend, er zijn meer vuurwapens dan mensen. Van de 24 miljoen mensen in het land wordt geschat dat er meer dan 40 miljoen vuurwapens in het land zijn. En die zijn ook voornamelijk in handen dus van Al-Qaeda? Nou, um, Al-Qaeda zal er dus wel ja, precies uh, zijn onderdeel van hebben of zijn aandeel van hebben. Um, het is een land waar de regering uh, moeite heeft om in te grijpen, om letterlijk de wet uh, in stand te houden. Het is een omgeving waar het ook voor het buitenland moeilijk is om te opereren. Dus ondersteuning te geven aan de jemenitische overheid. Het is een omgeving natuurlijk Arabisch. Uh, ja, de lokale cultuur en taal staan natuurlijk een hoop volgelingen van Al-Qaeda aan. Vooral uit de Arabische wereld. Het is een soort thuisland. Het is ook een en bakermat. De, de man van uh, uh, het begin van Al-Qaeda, Osama bin Laden, komt er oorspronkelijk vandaan. Dat klopt. Hij heeft nog familieverwanten wonen in verschillende regio's. Uh, zijn vader kwam uit dat land en heeft natuurlijk zijn carrière zijn fortuin gemaakt in Saudi-Arabië. Maar inderdaad, de familiebanden die waren naar Jemen toe. Even naar de realiteit van vandaag. Want op dit moment wordt er geprotesteerd in het land. Volk is op dit moment erg blij. Want de president die ligt in het ziekenhuis in Saudi-Arabië. Die is dus weg. Wat is de rol van Al-Qaeda bij die protesten? Die is nog niet duidelijk. Het is natuurlijk een beetje een, een, ja, een revolutie, een, een opstand die buiten Al-Qaeda omgaat. Waar gaat het om bij een hoop van die mensen? Het gaat over, we willen uitzicht op de toekomst hebben. Het gaat over corruptie. We willen mogelijkheden. We willen wat meer culturele en politieke vrijheden genieten. En wat zie je dat het natuurlijk een klein beetje aan die agenda van Al-Qaeda voorbij gaat. Maar dan zou je dus zeggen dat die protesten eigenlijk een doorn in het oog zijn van Al-Qaeda. En dat zou de toekomst van Al-Qaeda dus eigenlijk kunnen belemmeren. Ja, maar omdat er delen zijn van die agenda van Al-Qaeda, zoals streven tegen corruptie en meer strenggelovige leiders willen hebben, meer mensen die zeg maar naar het volk luisteren... al willen zij dat dan niet op een democratische wijze zoals wij dat bedenken... maar meer op hun agenda, is het wel een voordeel als er inderdaad geen sterke centrale regering is. Vooral niet een regering die samenwerkt met Amerika, Groot-Brittannië en andere westerse landen. En dus, wat is de verwachting? Uh, gaat Al-Qaeda het dan winnen of is dat de Arabische lente? Uh, nou, hopelijk de Arabische lente, laten we het zo stellen. Maar het is duidelijk dat als de centrale regering valt... Uh, dat er waarschijnlijk wel een grotere bewegingsvrijheid zeker komt voor Al-Qaeda. Het is nu al een belangrijke basis voor Al-Qaeda. Als je bijvoorbeeld kijkt wereldwijd hoe Amerika naar Al-Qaeda kijkt... dan zien ze dit als een van de twee of drie grootste gevarenzones. En strategisch gezien is Jemen natuurlijk ja, eigenlijk een groter gevaar... dan vroeger Afghanistan was... En Omdat... dat is uh, twee grote redenen. Eén, het grenst aan de grote olielanden in het Midden-Oosten. Vooral saudi arabië dus gewoon een landsgrens. En ten tweede, het zit natuurlijk op een van de drukste vaarroutes... wereldwijd voor de wereldhandel. Er liggen een hoop machtsmiddelen eigenlijk binnen handbereik voor Al-Qaeda. Maar uh, stel dat dat gebeurt, Al-Qaeda krijgt veel meer ruimte straks. Dat zou kunnen, zegt u. Wat willen ze dan eigenlijk? Ik denk dat ze een aantal dingen willen. Ik denk dat ze inderdaad een sterke basis willen hebben... waar ze kunnen hergroeperen. Uh, ten tweede dat ze een uitvalsbasis willen hebben naar Saudi-Arabië. Wat voor hun toch de hoofdprijs is. Hè. Denk aan Mecca en Medina, de heilige uh, steden van het moslimgeloof. Um, het is voor hun ook inderdaad een, een, een goede basis om um, op zich macht te hebben. Als je daar invloed hebt en je kan bijvoorbeeld het, het schipverkeer uh, daar uh, problemen opleveren. Zelfs nog meer problemen mogelijk dan de Somalische piraten. Nou, dan ben je strategisch natuurlijk goed bezig als terreurgroep. En daarnaast inderdaad een basis naar wat kunnen we verder weg doen. We hebben nu in de laatste twee jaar al twee ja toch belangrijke incidenten gezien die direct te herleiden waren op Jemen. Eén was de poging om toestel vanuit Schiphol naar Detroit naar beneden te halen. De onderbroekenbommer. De onderbroekenbommer. En het andere was ook een plot met twee vliegtuigen um, van een couriersbedrijf met bommen aan boord. Uh, Eén stopte in Duitsland, de andere in Engeland. En die waren ook nog weer verder op weg. Uh, dus die mensen zijn wel bezig te proberen zich op de kaart te zetten in Terreurland en een beetje reputatie te maken. En is dat dan ook mogelijk? Nu Osama Bin Laden bijvoorbeeld ook dood is, gaan ze zich echt, gaat die bakermat zich nu echt verdiepen, denkt u? Ja, en ik denk, uh, u, u brengt er een goed punt aan, want u haalt natuurlijk even aan uh, meneer Bin Laden is een maand geleden omgebracht, um en nu, ja, je hebt daar een twee, drietal leiders. Uh, vooral meneer Al-Wahishi en meneer al aliki Dat zijn grote namen voor elkaar in het algemeen. Maar dat zijn, die geven leiding daar uh, binnen Jemen. Dat zijn ook mensen die wel internationaal een reputatie willen maken. Die hebben ook heel duidelijk na die twee pogingen of die twee aanslagen... zijn heel duidelijk naar buiten getreden in de Arabische media... van wij hebben dit georganiseerd, wij hebben het gedaan hier vanuit Jemen. Dus je ziet ook duidelijk nu... Bin Laden is dood. Uh, en de grote vraag onder een hoop analisten in het terreurwereldje... of het antiterreurwereldje is... wie gaat nou echt hier op de voorgrond treden? Want we hebben wel een, een man met naam, Alza zawahiri Die is nu dan officieel de nummer één. Maar goh, wie gaat hier nou een reputatie op maken met een grote aanslag? Dank u wel. Lens Groen, terrorisme-deskundige verbonden aan adviesbureau G4S. De Chinese ondernemer is vandaag 100 geworden. Tijd voor een feestje. WNL's Alain Lamar die was erbij. En wat blijkt? De Chinese ondernemer die kan eigenlijk alles. George Ammerlaan van stichting 100 jaar Chinezen legt uit waar het ooit begon. Ik denk dat je uh, moet denken aan hele kleine onderneminkjes die door Chinese zeelui zijn gestart in de buurt van de havens van Amsterdam en Rotterdam... Uit die logementen zijn weer kleine eethuizen ontstaan. Anderen zijn de straat opgegaan met de beroemde pinda's. En uh, dat is geleidelijk aan uitgegroeid. Uh, ook met, met door de tijd uh, de, de populariteit van, van het Aziatische eten nam toe. Op de hoogtij waren er uh, bijna in ieder dorp was, was wel een Chinees restaurant te vinden. En waar gaat het naartoe? Nou, ik denk dat je nu ziet dat de Chinese uh, uh, jongeren uh, lang niet meer allemaal het pad van hun ouders volgen. Uh, sterker nog, heel veel doen het juist niet. Maar dan is hier iemand uit de tweede generatie die het juist andersom heeft gedaan. Die heeft eerst gestudeerd en is toen naar een restaurant gegaan. Wie ben jij? Ik ben uh, Kai Witt. Ik va ben van uh, het restaurant Sea Palace. Het drijvende Chinese restaurant uh, bij het Centraal Station uh, in Amsterdam. Maar je hebt eerst gestudeerd en je bent eerst in een hele andere richting toch gegaan? Ja, klopt. Ik heb uh, zelf uh, bedrijfseconomie gestudeerd in, uh, in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. En heb daarna een uh, tijd in de financiële sector gewerkt. En uh, ben daarna in het, in het restaurant van mijn vader terechtgekomen. En heb de zaak op een gegeven moment uh, overgenomen. Ja, grappig eigenlijk dat je dus inderdaad... Ja, teruggaat eigenlijk naar het traditionele Chinese restaurant? Ja, ja, of niet. Ik weet het niet. Ik heb het altijd al van mijn vader meegekregen. Die had altijd de hoop dat ik in zijn bedrijf terecht zou komen. Dus ja zo speciaal is dat niet dan voor mij. En, en hoe is dat in jouw omgeving bijvoorbeeld? Zijn er van jouw generatie eigenlijk veel jongeren ook die ja, toch kiezen dan toch weer voor het traditionele overnemen van de ouders? Nee, ik zie dat eigenlijk dat eigenlijk heel weinig gebeurt. Ik heb uh, ook wat studievrienden die uh, ook aan Erasmus uh, Universiteit hebben gestudeerd. En uh, uh, die zijn echt een hele andere richting uh, opgegaan. En ik heb ook uh, een hele goede vriend van me. Die, uh, uh, zijn ouders hadden een zaak, die heeft hij wel helpen mee verkopen. Uh, in die zin is hij wel bij de zaak betrokken geweest. Maar daarna is hij gewoon heel iets anders gaan doen. En hij is hij eigen ondernemer geworden in uh, telecomproducten. China is natuurlijk een hele grote speler op het economisch veld. Wordt waarschijnlijk de komende jaren nog veel belangrijker. Hoe groot wordt die invloed nog in de toekomst? Uh, ik denk wel dat je gaat zien dat, dat steeds meer jonge Chinees-Nederlanders... Uh, uh, gewoon gaan kijken zoals alle andere uh, jonge Nederlanders dat doen. Van in welke baan uh, voel ik mij thuis? En, en waar kan ik een leuk salaris mee verdienen? En als... ...hun taalkennis van het Chinees een voordeel kan zijn in de zakenrelaties met het Verre Oosten... ...dan denk ik dat ze daar heel verstandig aan doen om dat te gebruiken. En als we nou in percentages een beetje moeten kijken, waar hebben we het dan over? Nou, van de 110.000 Chinezen die hier wonen en ook een Nederlands paspoort hebben... Uh, ...werkte... Nog maar een aantal jaar geleden 80% in de horeca. Nu is dat 70% ongeveer en dat percentage is nog steeds aan het dalen. En die mensen die uh, ja, dus niet meer in de horeca gaan werken, waar komen die dan terecht? Wat gaan, waar verdienen ze dan hun geld mee? Veel in de handel. Uh, dan heb je met, uh, tegenwoordig ondernemers, Chinese ondernemers die een hotel zijn begonnen. Uh, en daarnaast heb je talloze uh, beroepen als accountants, advocatuur, uh, maar ook uh, geneeskunde uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vandaag de dag van de nieuwe haring. Natuurlijk, hoe onderscheid je de oude van de nieuwe? Jan Schilder van Vishandel Volendam. Nou, dat kun je zo zien. Je ziet het aan de binnenkant. Ze zijn mooi, uh, mooi raas, mooi fris. En uh, de oude haring is wat donkerder. Kijk, ze zijn veel blanker. mooie stilderige uh, smaak. En ik, ik geloof niet dat er nu oude haring verkocht worden. Dat geloof ik niet. Wat gebeurt dat trouwens mee met jouw haring? Uh, nou, veel blijven staan en die gaan toch wel weg. Ook naar buitenland veel, hè? U stuurt ze naar het buitenland? Uh, nou, wij zelfs niet, hoor. Want dit is de laatste alweer, dus... <laughs> maar stel op een dag dat u iets minder verkoopt. Wat gebeurt er dan met die nou. haringen die er nu nog zo lekker uitzien? Ja, nou, wij zijn nu vandaag gewoon door... <tus> Tot ze op zijn, dus uh, we blijven gewoon doorsnijden. Dus we maken geen voorraden. Nee. Nee, Vers is het per definitie? Ja. Vers van de meesten dat is het allerbeste. Zeker met die waringen. Ja. Ja. Heb je speciaal voor deze dag ook extra mensen aangesteld? Nou, twee meer, ja. Twee mensen meer. Zou we moeten? Ja, dat moet zeker, ja. ja dat is vandaag wel nodig, hoor. Er ja, wachten er alweer na, minstens 17, als ja. dit zo ziet. Ja. <laughs> ja. Succes met ja. de zaak, hè? Ja. Oké, okay, dank u wel. En dat was een wiggerhemmer bij de Haringborg. En wij zijn aan het einde gekomen van deze avondspits. Straks op deze zender Kunststof. Daarin de Vlaamse schrijfster Geert Ruij Daan over haar nieuwe roman De Bedlegerige. En morgenavond, dan zijn wij er weer. Op Radio 1 met Avondspits om half zeven, wat WNL betreft dus. Tot dan. En u kunt ons ook nog opzoeken, opzoeken moet ik zeggen, op internet. Avondspits.fm Daar vindt u nog alles over WNL en Avondspits. Ik zeg tot morgen. Dag.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 Bel 020 750 1544 voor een passend aanbod. Of ga naar tele2.nl slash zakelijk. Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Holland Festival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Blackberry van Tele2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op Cultuurzomermaastricht.nl. Dit is Radio 1.